14 juli 2021, woensdag, opgetogen stappen, 3232. Al is het maar een sprankje, maar iets van opgetogenheid maakt elk doorsnee of alledaags gesprekje de uitwisseling waard. Opgetogenheid lijkt dan op hoop, op ruimte. Al is de uitbraak nog zo klein. Zdd stap door.